12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Premier Rutte bezoekt trainingsmissie in Kunduz. Oud-president Girac veroordeeld voor omkoping. En zware kritiek van de ombudsman op Medisch falen bij Baby Jelmer. Het is bewolkt vandaag: buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook af en toe zon en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimig met regen en kans op natte sneeuw. En dan wordt het een graad of 6. Premier Rutte gaat zich de komende weken in de Kamer hard maken voor uitbreiding van de politietrainingsmissie in Afghanistan. Dat heeft Rutte gezegd in Kunduz, waar hij de afgelopen dagen voor het eerst tijdens zijn premierschap op bezoek was. Geheim bezoek, om veiligheidsredenen. Verslaggever Jeroen van Dommelen reisde met de premier mee en die kreeg daar een lesje kaartlezen van de militairen. Deze? De Is Nee. Mosk. Ja, de mosk. Ja. En uh, nou, ik heb ze dus laten vinden in de kaart waar, dat, uh, ja, waar, de tolk, waar de moskee staat. Dus ik zou ook aan u willen vragen of u misschien uh, in de buurt van Kunduz... Uh, de moskee kan vinden. Ja, of u de moskee kan vinden inderdaad. Uh, ehm... hier. Rutte mag nu meedoen met de les. Hij moet nu zelf op de kaart vinden waar de moskee is. Deze toch? Nou, dat klopt heel goed, uh, minister president. Oh, dat klopt dus hadden we het voorbereid. Het <laughs> belangrijkste is belangrijk dat ze weten wat de tekens in de legenda betekenen. Dat ze dat ook in de kaart kunnen terugvinden. Dat is eigenlijk, uh, het, uh, do het doel van mijn lessen. Terwijl de les verder gaat, zit uh, premier Rutte nog steeds tussen de uh, leerlingen. Uh, hij is enthousiast over deze cursussen. En hij wil zelfs dat ze nog verder worden uitgebreid, die lessen aan de Afghanen. Maar daar is in de Tweede Kamer nog niet zo geweldig veel enthousiasme voor. Meneer Rutte, u kreeg een lesje kaartlezen. Viel het mee of viel het tegen? Dat zit behoorlijk tegen. Uh, los van de leesvaardigheid die steeds meer nodig is, merk je ook dat het ja, dat dat dat heel erg gedetailleerd is. En heel nuttig natuurlijk hier ook dat de uh, politiemensen dat uh, goed kunnen. Ja, maar dan nou gaat het toch over Noord en Zuid en waar dat is. En dan denk ik, dit is de vervolgcursus. Het is wel heel passaal. Ja, aan de andere kant, uh, daarna hebben we ook gekeken naar een les waar uh, Bernbom wordt opgespoord. En daar stond een kerel eraf gaan uit te leggen hoe hij dat deed. En die was weer heel erg ver. Dus je ziet in die zin ook wel uh, dat men soms heel ver is, soms nog redelijk bazaal. Gemiddeld genomen is wat ik terughoor hier van de Nederlanders die aan het trainen zijn, dat het niveau eigenlijk heel behoorlijk is. Veel behoorlijker dan ze dachten. Nou was het in de Tweede Kamer heel lastig om een meerderheid voor deze missie te krijgen. En nou zegt u, ik wil hem eigenlijk uitbreiden. Ja, dat zeg ik niet alleen. Er zijn ook Kamerleden hier naartoe geweest uh, een maand geleden. Die zijn ook teruggekomen en hebben gezegd, ja er zit zoveel kennis hier en zoveel uh, mogelijkheden om de Afghanen echt te helpen in de transitie naar... Een land wat ze zelf besturen, kunnen we niet wat meer doen? En dan blijft, wat mij betreft, overeind staan: politie en dus niet militair. Maar ook binnen dat politiestuk zou je meer kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van mensen buiten Kunduz. En eh, datzelfde geldt ook voor de grenspolitie. Ook dubbel te checken: klopt het nou dat dat eigenlijk heel vergelijkbaar is met de gewone politie? En dan kunnen we met onze mensen hier gewoon nog veel meer betekenen. Dus dan kunt u eh, meer cursisten een cursus laten geven. En dan hoeft u niet opnieuw met de Tweede Kamer dat hele debat aan... of is het nou een militaire missie of is het een civiele missie? Dat debat wil ik niet aan, want daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt. En die staan wat mij betreft. Maar ik denk dus dat het mogelijk is om binnen die grenzen... althans, dat zijn we nu dubbel, dubbel, dubbel aan het checken. Want ik wil het heel zeker weten. Dat het mogelijk is om die uitbreidingen te doen. Eén uitbreiding is er al. Die heeft de Kamer ook goedgekeurd. Dat is dat we nu de onderofficieren ook trainen van de politie. En tot slot, nu nog naar Karzai Of gaat dat niet door? Gaan we zo kijken? We moeten even hangt van het weer af. Het is nu. Uh... Het is niet best hier, hè? Tina, ja, het, het weer is schitterend. Alleen, uh, ja, we moeten even afwachten Ik heb er ook geen verstand van, maar het schijnt dat als het zo bewolkt is dat we even moeten zien of we kunnen vliegen. En dat is er uiteindelijk niet van gekomen, want het was slecht weer. Dus Rutte kon gisteren niet uit Kunduz worden opgehaald Hij moest een dag langer blijven. En een bezoek aan president Karzai, die zit dan weer in Kabul. Dat bezoek ging daarom niet door. Al drie uur lang is de Russische premier Poetin... bezig met het beantwoorden van vragen van Russische tv-kijkers. Hij is nu weer aan het woord. Aan het begin van het programma beantwoordde hij een aantal vragen... over fraude bij de verkiezingen, anderhalve week geleden. Resultaten van de verkiezingen weerspiegelen zonder twijfel... de verdeling van de macht in het land, zei Poetin daar. Correspondent Kiesja Hekster, uh, is hij daar nog uitgebreider op ingegaan op die uh, op die fraudebeschuldigingen? Ja, zeker. Zo'n beetje het eerste half uur van de drie uur durende show... die nu aan de gang is, die was gewijd bijna aan de beschuldigingen van fraude. Hij vindt ze dus onterecht, premier Poetin. Hij zegt dat de oppositie altijd ontevreden is over verkiezingen die zij verliezen... en dat ze daarom altijd de regering zullen beschuldigen van fraude. Hij heeft ook een opmerkelijk voorstel gedaan... met het oog op de presidentsverkiezingen die in maart gaan plaatsvinden... en waar hij hoopt opnieuw voor de derde keer president van Rusland te worden. Want hij stelde voor om videokamer op te hangen in de stemlokalen. zodat er niet gefraudeerd zal kunnen gaan worden. Daar gaat hij opdracht voor geven. Dus dat wordt interessant. Verder ging hij nog uitgebreid in op degenen die nu aan het demonstreren zijn. Hij beschuldigde hen ervan dat zij betaald worden om dat te doen. en dat zij daartoe ook uit, uh, aangezet worden. door een organisatie die afkomstig is uit het buitenland. Let, let maar op для стабилизации общества. И думаю, эта схема родилась не сама по себе. Hij zegt hier dus dat dit soort opstanden niet zomaar spontaan ontstaan, dat ze georganiseerd zijn. Hij verwees daarbij naar de kleurenrevoluties uit uh, Oekraïne, die de Oranje Revolutie genoemd wordt, en waarvan ook uh, gezegd wordt hier in Rusland dat uh, bijvoorbeeld organisatoren uit Amerika daarachter zaten. Dus hij verwijst heel duidelijk naar buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden, iets waar Poetin een grote hekel aan heeft. Nou, het is een uh, mooi gezicht, een, een, een grote zaal met allemaal mensen. En Poetin zit daar met een kopje thee en daar moeten mensen vragen beantwoorden. Hoe zit hij erbij? Is hij zenuwachtig? Is hij strak? Uh. Hij leek in het begin wat minder zelfverzekerd dan normaal, maar gedurende de afgelopen uren is hij er goed in gekomen, zullen we maar zeggen. Vooral als het over zijn successen gaat die af en toe worden aangeprezen, dan is hij in zijn sas, dus ik denk dat het nog wel eventjes door zal gaan ook. Nou, Oké, okay. kies jouw hekster, dankjewel. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is een Franse oud-president veroordeeld. Oud-president Jacques Chirac. Hij is door de rechter schuldig bevonden aan corruptie. Correspondent Ron Linker in Parijs. Uh, corruptie, Ron, wat, wat zegt de rechter daarover? Nou ja, dat de, de, de oud-president in zijn functie als burgemeester van Parijs gedurende de jaren negentig een aantal mensen in dienst heeft genomen, op de loonlijst van de gemeente heeft gezet, die eigenlijk geen officiële functie hadden, Hij heeft baantjes verzonnen. En wat waren dat voor mensen? Dat waren partijleden van zijn eigen partij. Die hem hielpen bij de verkiezingscampagne. Dat kon hij door de beugel en uh, ja, de rechters signaleerden echt een illegale praktijk op het stadhuis, machtsmisbruik. Daar had hij het over, maar ook aan gebrek aan transparantie, gebrek aan controle op Chirac. En daarvoor is hij dus nu veroordeeld. Ja, uh, twee jaar voorwaardelijk. Hij hoeft niet de cel in, hè? Nee, daar ziet het niet naar uit. Uh, sowieso verkeert de president in uh, een uh, slechte. Gezondheid, Slechte medische gezondheid. Er waren zelfs medische gronden waarom hij niet meer bij de rechtszaak aanwezig hoefde te zijn. Hij was dus vanochtend ook niet in de zaal. En zijn geestelijk vermogen neemt langzaam maar zeker af. 79 jaar oud is hij. Uh, bijvoorbeeld zijn geheugen laat hem in de steek. En zijn advocaat hadden gezegd. En ook artsen trouwens. Dat de president moeite zou hebben om het proces te volgen. Dat heeft de rechter geaccepteerd. Maar dat betekent dus niet dat hij is vrijgepleit. Hij is wel degelijk schuldig bevonden. Dat is uniek. Uh, na de Tweede Wereldoorlog geen president in Frankrijk schuldig bevonden aan zoiets. Dus uh, wat dat betreft, ja, het is een uh, twijfelachtige eer, zou ik zeggen. Hoe is daar in Frankrijk op gereageerd? Nou, het nieuws is echt vers van de pers, hè. dus heel veel mensen zijn zich nog op aan het beraden. Hoewel, ja, ik denk dat voor veel mensen het niet als een verrassing is gekomen dat hij veroordeeld is, uh, dat hij schuldig is bevonden. Hè. In het verleden is bijvoorbeeld Alain Juppé ook al eens veroordeeld voor een dergelijke praktijk. Nou, die is nu minister van Buitenlandse Zaken. Uh, dus uh, ik denk dat heel veel mensen met verrassing, verrassend kennis nemen van dit vonnis. Van dit maar toch uiteindelijk ook zullen denken van... nou ja, misschien is het maar beter dat hij niet in de cel verdwijnt. Want er bestaat nog altijd veel sympathie voor Jacques Chirac. Ron Linken, dank je. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De nationale ombudsman Brenning Meijer... heeft zware kritiek geuit op het Universitair Medisch Centrum Groningen en op de inspectie voor de gezondheidszorg. Die hebben volgens Brennick Meijer op schokkende wijze gefaald in de zaak van een baby die bij een operatie zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapt is geraakt. Na de operatie negeerde het ziekenhuis signalen van de ouders... over de kritieke situatie van die baby, baby Jelmer. En ook kregen de ouders geen informatie over wat er nou precies mis was gegaan. Toen kwam de inspectie met een kritisch rapport... maar later schreef een inspecteur die de zaak zelf niet had onderzocht... een heel nieuw rapport. En daar stond dan in dat er geen fouten waren gemaakt. Hoort de Ombudsman. Als het nou zo is dat de medici en ziekenhuizen in Nederland... niet bereid zijn om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 Dat was Brennink Meijer. De inspectie heeft inmiddels erkend dat er veel mis is gegaan. En dat ziekenhuis in Groningen, het UMCG, spreekt tegen dat er bewust informatie is achtergehouden. En ze willen niet publiekelijk op het rapport van de ombudsman reageren. Wel wordt nagedacht over een passende tegemoetkoming aan de ouders van baby Jelmer. Door bezuinigingen in het passend onderwijs verliezen 5000 leraren, begeleiders en onderwijsassistenten hun baan in het speciaal onderwijs. Dat heeft minister van Bijsteveld bevestigd naar aanleiding van een onderzoek. Door natuurlijk verloop is de verwachting dat 3000 mensen gedwongen ontslagen gaan worden. De minister. Uh, belangrijk uh, daarbij is dat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 we kunnen niet voorkomen dat we alle ontslagen in de hand houden. Dat gaat niet. Daarvoor gaat het over een te groot bedrag. Er gaat geld af en dat heeft uiteindelijk ook altijd consequenties. Dat is de werkelijkheid. Tot nu toe gaan er steeds meer mensen naar het speciaal onderwijs. Dat is nieuws van vandaag. Aan de andere kant wordt het aantal leraren... Beperkt, dan kan dat toch niet anders dan dat dat de kwaliteit van het onderwijs er niet doet. Of in ieder geval aantast. Nou, u moet rekenen uh, waar het gaat om de ontslagen. Is, zijn het deels leraren, maar deels ook ambulante begeleiders. Uh, wij blijven gewoon voor kinderen in speciaal onderwijs uh, geld betalen. Uh, en er blijven gewoon leraren voor de klas staan. Uh, de ombuiging uh, zit hem erin dat de klassen in speciaal onderwijs iets groter worden. Uh, en uh, we het geld... Wat nu naar het speciaal onderwijs gaan, uh, voor een belangrijk deel overhevelen naar het reguliere onderwijs. Zodat zij eigenlijk praktischer met dat geld uit de voeten kunnen en daarmee ook efficiënter ermee om kunnen gaan. Is eigenlijk uw conclusie, um, het zijn er veel die ontslagen moeten worden, maar het valt mee? Uh, nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Uh, het zijn er zeker minder uh, dan dat in de eerste instantie gedacht werd. Uh, een AOB heeft wel over 9000 gesproken. Nou, dat blijken er minder te zijn. Uh, maar uh, uiteindelijk voor elk mens is het heel wat als je je baan verliest. Ja, 3000 wordt dus uh, gezegd. Marja van Bijsterveld in gesprek met Marcel Bril. Afspraken die de minister heeft gemaakt worden niet gesteund door de vakbonden AOB. En midden januari moet blijken of de achterban van andere partijen het akkoord dan wel steunen. De werkloosheid is in november niet verder gestegen. In de voorgaande vier maanden nam de werkloosheid wel toe. In november dus niet, staat nu op 455.000, 5,8 procent is dat van de beroepsbevolking. De werkloosheid staat op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010. Sport. Surfer Dorian van Rijsselbergen doet het goed op de wereldkampioenschap in Australië. In de drie races afgelopen nacht werd hij eerste, vierde en derde. En daarmee verstevigde hij zijn leidende positie in het klassement. Ja, ik zat gewoon elke keer net, net op het juiste moment... nog bij de laatste, ja, de laatste kans om naar de bovenmoedie te knallen. En dat ging elke keer goed. Dus ja, dat super blij. Goeie prestaties dus. En dat ondanks de lastige omstandigheden in Perth. Nou, er waren heel veel windvlagen en uh, het, het grootste was de windvlagen ook heel groot waren en heel, uh, heel erg draaierig. Dus de wind van 30 graden wijs. Op een moment zie je, zit je links dan dan denk je van oh, ik ga iedereen voor langs uh, crossen. En dan twee seconden later zie je de vloot aan de rechterkant... Zie je in één keer naar de bovenboei toe wijzen. Dus ja, interessant. Kan je horen, die windvlagen. Dorian van Rijsselberg lijkt dus op weg naar het goud. Hij houdt zelf nog een slag om de arm. Nee, joh, nog lang niet. Eén één verkeerde race en je ligt er weer uit. <laughs> ja, dus uh, we houden de hoop erin. Komende nacht worden de laatste twee races gevaren... en zaterdag is dan de afsluitende medal race. Het is kwart over twaalf, dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Premier Rutte heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. En Rutte was vol lof over het werk van de Nederlanders. De Franse oud-president Jacques Chirac heeft twee jaar voorwaardelijk gekregen... voor omkoping tijdens zijn burgemeesterschap van Parijs. De 79-jarige Chirac hoeft niet de cel in. En de nationale ombudsman heeft zware kritiek op het Universitair Medisch Centrum Groningen... en ook op de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die hebben volgens hem op schokkende wijze gefaald in de zaak van baby Jelmer. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het programma Lunch van de NCRV.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Over een week wordt hij voor de tweede keer de ruimte ingeschoten. Astronaut André Kuipers en NOS volgt het allemaal op de voet. In het mediaforum André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... en Kees Boonman, politiek commentator en presentator. En het gaat onder meer over de woedeuitbarsting van Bo van Ervedorens... in het radioprogramma van Rutte Wild. Is dit een slimme manier om aandacht voor zijn oudejaarsconferenten te krijgen... of is Bo echt boos? Ligt like me heet, Rutte de Wild. <lacht> Hoezo, wat, waarom nou weer gelijk die SBS-taal? Ik me hate, vuile, vieze, smeergeklootzak. Oh... In de Nationale Nieuwsquiz, Victor van Kleef uit Den Haag. En wilt u ook een keertje meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De ouders van de peuter, Gabriel Leblon, een van de slachtoffers van de aanslag in Luik... afgelopen dinsdag, hebben geen geld om hun zoontje te begraven... meldt het Belgische Dagblad de Morgen... Daarom wordt er vandaag op de plek van de aanslag, dat is de kerstmarkt in Luik... geld ingezameld voor de begrafenis van Gabriel. Ook diverse media gaven financiële steun. Er is onder meer een afspraak gemaakt met een Frans-talige krant. Zij schenken een percentage van de dagopbrengst van de krant voor de begrafenis. Als tegenprestatie mogen de ouders niet met andere kranten praten. Het tv-programma Pauw en Witteman is op zoek naar het politieke moment van het jaar... en bij een van dagen worden kijkers opgeroepen de politicus van het jaar te kiezen. Voormalig politiek verslaggever van Den Haag vandaag, Wauke van Schermburg... en NOS-verslaggever politiek Dominique van der Heijden... die storen zich er op Twitter aan dat de beide programma's hetzelfde doen... wat de NOS al jaren doet. Nou probeert PNW het politieke moment van het jaar te jatten, twittert Van Schermburg. Van der Heijden twittert terug dat het beter goed gejat is dan slecht verzonnen. En Van Schermburg antwoordt dat je er geen bal aan doet. Straks in ons mediaforum meer over dit onderwerp. Vanavond zendt de VPRO een themaavond uit over de twintigers van nu. Onder de titel De BV-Ik wordt een aantal jongeren gevolgd... die ophartig over hun idealen en ambities praten. Status, netwerken en ongegeneerd carrière maken. Zo nodig in pumps of in pak. Een beetje twintiger van nu ze er niet meer voor terug. Als jij een goed idee hebt en je zet je schouders eronder... heb je binnen een maand gewoon een bedrijf staan. Vragen als wat moet je in vredesnaam kiezen, waar moet je in uitblinken, hoe doe je dat en wat als het niet lukt. Al die mogelijkheden en de druk om je te onderscheiden leiden tot keuzestress. Iemand die ook deze vraag aan zichzelf stelde is filosofiestudente Roos van Ees. Goedemiddag Roos. Hallo. Want jij bent <laughs> een van de mensen die in dit programma wordt gevolgd. Je bent ook interviewer en hebt een groot deel van de redactie van het programma gedaan. Hoe is dat allemaal ja. zo gekomen? Nou... Uh, bij de VPRO leeft het onderwerp van uh, jongeren en carrière best wel, zoals dat eigenlijk in de maatschappij ook wel een beetje rondsluimert. En uh, ja, ik liep daar uh, hier en daar wel rond bij de VPRO, doordat ik ooit een, uh, een brief had geschreven aan Adriaan van Dis. En uh, toen was ik gevraagd om op het 85-jarige jubileum van de VPRO uh, in de grote zaal een, uh, een speech te geven, om toch de, de jonge VPRO-generatie te vertegenwoordigen. En daarin uh, deelde ik mijn persoonlijke verhaal over faalangst en mijn onzekerheden. En riep ik eigenlijk de VPRO op om uh, niet jongeren proberen te vertegenwoordigen of jong proberen te zijn, maar ons te inspireren. Ja. En uh, zo kwam ik bij de themaavond terecht. Dus, dus zaten er zaten allemaal mensen in die zaal die dachten, hé, hey, Frek, dat is een leuke themaavond. Hoe zit het programma precies in elkaar? Uh, nou, het, is, uh, het is een themaavond en de insteek bij een themaavond is meestal, en in dit geval ook, uh, dat we vooral laten zien. Het, uh, het lullen over, dat, uh, dat vermijden we. En we laten vooral de, wij noemen het dan ervaringsdeskundigen, dus uh, in dit geval de jongeren zelf, aan het woord. En het is in feite een blik op de generatie waar tegenwoordig zoveel vooroordelen over Maar, maar zijn dat allemaal succesverhalen of zitten er ook een paar uh, rotte appels in de, in de mand? Uh, het zijn uh, veel succesverhalen, maar daarin uh, worden ook wel kritische vragen aan zulke succes succesvolle jongeren vaak gesteld. Maar uh, ik weet niet of ik het rotte appels in de mand zou noemen, maar er zitten <laughs> ook natuurlijk verhalen van de keerzijde. In mijn eigen verhaal is, uh, is zo'n verhaal. Ja. Vond je dat ook, ook lastig om. Want je, je, je stelt je behoorlijk kwetsbaar op uh, en de, de vraag is of anderen dat dan ook inderdaad doen. Is dat lastig met camera's erbij? Uh, ja. Dat, dat vind, ik, vind ik wel lastig. maar uh, En dat realiseerde ik me ook tijdens het opnemen. Op een gegeven moment had ik daar heel moeilijk mee. Maar juist uh, daardoor realiseerde ik me ook hoeveel ik geef om wat andere mensen van me vinden. En hoeveel uh, van mijn ik af laat hangen van uh, de waardering van anderen. En uh, hoe radicaal dit uh, dan ook is, is dat ook voor mij wel een uitdaging om... Uh, daar overheen te stappen. Ja. En, de, en de bedoeling is natuurlijk ook dat, dat uh, twintigers, waar we dus allemaal wat van vinden, kennelijk, uh, dat die daar naar kijken en denken, oh ja, daar, daar zit wel wat in. Of ik ga me ook zo. Uh, dat dat ze laten we zeggen, dat, dat ze daar voorbeelden krijgen. Ja, het is, uh, het, is, het is een kaleidoscopisch beeld waar, waarvan je je eigen mening kan vormen. Wij zeggen niet, dit moet je ervan vinden. En wij pretenderen ook niet de generatie te kunnen omvatten en te generaliseren. Maar we laten, we laten een diversiteit zien waar je zelf misschien conclusies uit kan trekken. En die uh, ja, bij jezelf iets los kunnen maken. Ja, vanaf vanavond uh, te zien de BVX uh, op Nederland 3,5, ja. uh, negen om precies te zijn. Ja, klopt. Roos van Ees, dankjewel. Oh. Facebook zet zich sinds deze week in voor het terugdringen van het aantal zelfmoorden. Gebruikers kunnen aangeven of in een bericht van een van hun vrienden signalen voor een eventuele zelfmoord voorkomen. Mocht dat het geval zijn, dan kun je dat melden bij Facebook. Daar wordt dan eerst gekeken of de melding wel serieus is. En als dat het geval is, dan krijgt de persoon die het bericht plaatste een e-mail... met een telefoonnummer en een link naar een privéchat waar hij of zij dan kan praten over de gevoelens. Facebook wil zo proberen om de drempel naar professionele hulp te verlagen. Uit Amerikaanse onderzoek blijkt dat vooral jongeren... liever via digitale communicatie praten over hun problemen... dan bijvoorbeeld via de telefoon. NSC Handelsblad organiseert vanavond in de Rode Hoed in Amsterdam... een debat over de kwaliteit van de Nederlandse sportjournalistiek. Een forum gaat zich buigen over een aantal kritische stellingen... die worden voorgelegd door Guus van Holland... als de voormalig chef sport van NRC Handelsblad. Guus, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je zelf van de kwaliteit van de huidige sportjournalistiek? Uh, die wordt steeds uh, oppervlakkiger. En niet zeggender. Het wordt er niet beter op, dus? Nee, het wordt er niet beter op. Het wordt een hoop. Uh, uh... Nou ja, geouden hoed om het even plat te zeggen. Uh, en dat gaat niet meer over de sport. Uh, tenminste niet over de, de, de kunst, sport als kunst, uh, de schoonheid van de kunst. Uh, het zijn toch allemaal atleten die zich uitgeput uh, hebben om zo goed mogelijk te worden. En dat lees ik uh, eigenlijk nauwelijks meer terug. Verslaggevers verdiepen zich niet meer echt in de, in de psychologie van de sporter. Nee, dat uh, nee, dat, dat dat ik weet niet waarom, maar ik ik kan het niet meer terugvinden en ik heb daar als uh, voormalig uh, chef en ook journalist. Daar juist wel veel aandacht aan willen besteden. Omdat ik gefascineerd ben door de sport. Maar ik heb de indruk dat de, de sportverslaggever niet meer gefascineerd wordt door de sport, oh. maar alles eromheen. Hoe uh. komt dat? Moeten ze, want tegenwoordig, als je. Uh, uh, uh, vroeger kon je een stukje tikken, zeg maar. En nou, dat kwam dan in de krant. Maar tegenwoordig moet je foto's maken zelf. Je moet uh, een stukje voor de internetsite schrijven, soms nog uh, audiovisuele dingen erbij doen. Uh, wordt het allemaal te veel? En is er te weinig aandacht voor de inhoud? Ja, het kan best zijn te veel. Maar dan nog heb je, moet je uh, proberen een keuze te maken. Ik bedoel, als je, dan moet je een ander vak kiezen als je dat, niet, als je dat allemaal niet aan kan. Je, je hebt je gewoon te, te verdiepen in, in waar je over schrijft en waar je over bericht. En uh, daar heeft de, de lezer, luisteraar en kijker uh, gewoon recht op. Die, die wil gewoon van een deskundige uh, weten wat er allemaal aan de hand is. En die wil dat uh, mooi beschreven zien met alle, met alle aspecten die erbij horen. Ja. Anders kan, kan iedereen wel gaan doen. Gebeurt er op dit punt nou helemaal niks? Want bedoel, er zijn toch ook allerlei prachtige bladen? Zelfs een beetje literaire sportbladen? Je hebt uh, de programma's, de tv-programma's, radioprogramma's misschien? Nou ja, die zijn er, uh, die zijn er gelukkig nog wel. Of, of komen er steeds meer. Je, je bedoelt bijvoorbeeld met voetbal heb je hard gras. Ja. Met heb je de muur. Nou, daar kun je als, als liefhebber kun je terecht voor een mooi, een mooi verhaal. Dat, dat, dat, gelukkig dat dat er is. Maar ik. Eh, kijk, die bladen kosten ook geld. En ik wil ook in mijn, in mijn krant. Wil ik, eh, gewoon lezen eh, wat mij boeit en wat mij nieuwsgierig maakt. En wat ik, eigenlijk, ik wil iets lezen wat ik nog niet weet. Ja. Vanavond gaan jullie discussiëren aan de hand van uh, stellingen. Die heb jij bedacht. Je loopt natuurlijk wel het gevaar, Guus, dat je wordt afgeschilderd als een oude zeur. Hè? Iemand van vroeger die zei dat het dan altijd beter was. Ja, nee, dat zal dat, dat allemaal wel. En dat is ook de makkelijkste weg om mij daarmee af te, af te zetten. Maar natuurlijk uh, was het vroeger allemaal beter. Nou, dat is, dat is een <lacht> complete onzin. Maar uh, ik, ja, ik vind het gewoon jammer. Ik vind eigenlijk dat gewoon al die sportjournalisten... Uh, gewoon hun, hun spiegel voor moeten houden en niet moeten klagen... dat ze daar geen tijd voor hebben of, te, of niet bij sporters terecht kunnen komen... of wat dan ook. Mm -hmm. Er is genoeg om je in te verdiepen. En dat wil ik gewoon die mensen aanreiken... in de hoop dat ik er als, als lezer wat aan heb en dat mijn buurman en al mijn vrienden er ook wat aan hebben. Ja. En, en, en die mensen moeten gewoon even uh, weer uh, flink om hun oren geslagen worden. Ik wens je veel succes vanavond. Deze is in de Rode Hoed in Amsterdam. Guus van Holland was dat. De Egyptische blogger Michael Nabil is door een militaire rechtbank tot twee jaar cel veroordeeld... omdat hij het leger heeft beledigd. Daarnaast moet hij ook nog eens een keer een boete betalen. Nabil sprak zich op zijn blog kritisch uit over de interimregering... en voerde campagne tegen de dienstplicht in Egypte. In eerste instantie veroordeelde de militaire rechtbank hem tot drie jaar cel. Maar omdat Nabil sinds augustus in hongerstaking is, gaat daar nu een jaar van af. Uh, hij is de eerste blogger die voor de militaire rechtbank moest verschijnen sinds de val van ex-president Hosni Mubarak. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. archief nou, We gaan terug naar 15 december 1993. Die dag kondigden de twee grootste tv-producenten van Nederland... Joop van den Ende en John de Mol een fusie aan. Het nieuwe bedrijf, Mol zou zich vooral gaan richten op het buitenland... met een verwachte omzet van ruim 250 miljoen gulden toen nog. Nova was bij de presentatie. Vandaag was er goed nieuws op het fusiefront. Joop van den Ende en John de Mol zullen de krachten bundelen. De heren Ende mol gaven vanmiddag glunderend een toelichting. Grote kracht van de Mol en van Van den Ende... is de internationale exploitatie van succesvolle programma-ideeën. Hier zijn een paar voorbeelden. Ron's Honeymoon Quiz. Bob is your uncle. All you need is love. Oh. The Sound Mix Show. VTM Sound Mix Show. De aandelen van John de Mol Producties BV en de aandelen van Joop van den Ende Producties worden in een nieuwe holding ondergebracht. En dat levert een verhouding op waarin de heer Van der Ende 45% van de aandelen bezit, ondergetekende 45% van de aandelen, 5% in handen is van de heer Van Koten. Wat zijn uw verwachtingen? Hoog. We willen de wereld veroveren. Dus het is een beetje AX Feyenoord en zo moet het blijven. Maar spelen we samen in het Nederlands elftal? dan gaan we ervoor om de Nederlandse vlag te verdedigen, waar ook de wereld. Het is gebeurd. Gisteren werd trouwens bekend dat Endemol uitstel van betaling krijgt van zijn schuldeisers. Het bedrijf heeft nu tot februari 2012, dus volgend jaar, dus de tijd om zijn schuldenlast van 2 miljard euro te saneren. Endemol is tegenwoordig voor twee derde in handen van de kredietverstrekkers en voor een derde van een consortium. Dat bestaat uit Mediaset, Goldman Sachs Group en het investeringsfonds van Endemol medeoprichter John de Mol, Sirte Investments. Afgelopen maandag bracht mediaconcern Time Warner nog een bot uit van 1 miljard euro. Lunch met Jurgen van den Berg. De NOS volgt de lancering van astronaut André Kuipers op de voet. Over een week wordt Kuipers voor de tweede keer de ruimte ingeschoten. Peter Klooschuis is hoofd NOS Evenementen en is hier. Welkom. Dankjewel. Uh, waarom doen jullie dit eigenlijk? Omdat uh, als een Nederlandse astronaut de ruimte ingaat, wij dat beschouwen als een nationaal evenement. Ja, en bovendien ja, ja. een nationaal buitengewoon vrolijk evenement. Want dat uh, gebeurt inderdaad niet wekelijks. Dat gebeurt niet wekelijks. Nee, de <laughs> laatste keer dat dat uh, gebeurde was in 2007. En dat, toen hebben we dat ook live uitgezonden. Dat was hij zelf ook. Dat he? was hij zelf, ja. En daarvoor hadden we natuurlijk Ja. Alleen ja. nu gaat hij een half jaar. En uh, uh, ja, het blijft natuurlijk een, een gebeurtenis die je ongelooflijk tot verbeelding spreekt. Dus, uh, als je ik denk een enquête houdt onder Nederlandse mannen en je vraagt: uh, welk beroep wilde je uitoefenen toen je een klein jongetje was? Dan zal het toch minstens drie kwart zeggen: ruimtevaardig. En er is er dan één die dat uh, werkelijk ja, geworden is. Ja, en voor de tweede keer ook nog ja. eens. Dat is natuurlijk helemaal knap. Nou, uh, wat, wat krijgen we precies te zien? Misschien lijkt het hier wel op. Even een stukje van het Radio 1-journaal uh, gisteren. Mark Hamer ondergaat iets dat André Kuipers ook gebeurt... Uh, straks in de ruimte. Mark krijgt een plastic zak aangereikt voor, uh, door een onderzoeker. Daarmee gaat hij zijn plasje uh, doen Urin. en uh, test? urine verzamelen. Oh jee, ik voel hem al aankomen. En dus we dagen je uit om even te proberen om een uh, urinemonstertje terug te brengen... en ook te meten hoeveel je uh, okay. geplast hebt. Oké, okay. nou ik ga me even terugtrekken. Dit zal je niet zien via nos.nl op, op de webcam. Ah, ge... Ik trek me even terug. Nou, ja, op, sorry. Ja, ja. Dit soort dingen krijgen we ook te zien, hè? Dat zou kunnen. Ja, ik weet niet of we uit te zien krijgen dat andere kuipers in een plastic zakje plas. Dat denk ik niet. Maar we krijgen wel. Dat is toch ongelooflijk knap. Je kunt alles bijna live meebeleven. Dus zowel de lancering hangt er een cameraatje in de cockpit, in, de, in het ruimteschip zelf. Dat kun je zien. Op het moment dat hij in het ISS-centrum boven aankomt is er een verbinding. Kunnen we laten zien hoe die aankoppelt en hoe die in zijn ruimteschip stapt. Maar we gaan ook in januari uh, waarschijnlijk een live kruisgesprek met hem houden. Dus een live kruisgesprek vanuit de ruimte met een studio in Hilversum. Ja. Hoe, hoe uh, moeilijk is dat? Uh, ja, goed, dat, ga, dat kan tegenwoordig allemaal met technische middelen doen, maar je hebt daar die ESA ook voor nodig natuurlijk, die ruimtevaartorganisatie. Zijn die een beetje bereidwillig om mee te werken? Ja, zeer. Ja. Ja, zeer. Kijk, we hebben ze. Uh, we hebben goede relatie met ze sinds 2007. Uh, toen we contact gezocht hebben en die, die lancering toen in beeld hebben gebracht. Uh, hebben we ook andere kaipers leren kennen uh, uh, tijdens dat hele project. En nu hebben we weer contact met ze, met ze gemaakt een jaar geleden. Over deze lancering. En uh, dan tek dan je met elkaar op, ja. ja ik, ik begrijp ook dat er nostronauten zijn. Uh, ja... Die woordspeling is niet van mij. Uh, maar er zijn, twee er zijn twee collega's... inderdaad, een fragment liet je net horen... 24 uur... in een replica van de ISS geweest... in Noordwijk, in het spacecentrum. Om te ervaren hoe het is... om in zo'n ruimte te moeten zitten dag en nacht. Ja. Uh, want behalve in zakjes plassen... moesten ze uit zakjes eten... en daar ja, slapen... en kon... in die kleine, kleine ruimte bewegen... om in ieder geval een soort uh, uh, ervaring op te kunnen doen... hoe het is om in zo'n soms claustrofobisch kleine ruimte ja. te moeten bivakeren. Nou werk je dus heel nauw samen met die ESA, met Kuipers. Uh, nou, allemaal prachtig natuurlijk. Tot het moment dat er iets misgaat. Dat ding kan ook uh, uit de lucht knallen ja. op een of andere ja. manier. En dan, dan zit je er ook in als NOS. Is dat niet lastig? Nou ja, dat is net zo lastig als dat we er bij de NOS in zaten... toen er een damsreel was of 4 mei en we een uitzending hadden. En dat is net zo lastig als dat we een Koninginnedag-uitzending hadden... en er reed iemand met een auto door het publiek heen. Als er een ongeluk doet, dan gaan we van een vrolijk evenement... maken we een treurig en journalistiek evenement. Uh, maar dan zullen we gewoon verslag blijven doen. Uh, dat, dat hebben we vaker meegemaakt. En in dat opzicht doen we gewoon dan verslag van wat er gebeurt. En dat zullen we, dat zullen we dan zeker blijven doen. Dus je, je zit niet op dat moment ook aan een lijntje met die ESA? Dat je, nee, dat je, totaal niet. Nee. nee, dat is al zo vaak. Zij organiseren... De lancering en alles eromheen. En wij verzorgen vanuit onze verantwoordelijkheid de televisieuitzending. En daarmee trek je wel met elkaar op, maar je ziet het niet bij elkaar op schoot. Nee. Dankjewel voor de uitleg. Uh, we gaan het allemaal zien. De komende dagen zal veel over te zien zijn. André Kuipers, dus uh, Peter Klooshuis van de NOS. Graag gedaan. Van de NOS nu aangeschoven, Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de politietrainers in Kunduz. Hij prees het werk van de trainers en Rutte wilde ook nog naar president Karzai in Kabul. Maar dat ging vanwege slecht weer niet door. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft vier grote wasserijen beboekt voor in totaal 18 miljoen euro. Die wasserijen hebben volgens de NMA verboden afspraken gemaakt. En zo konden ze de prijs hoog houden en vooral zorginstellingen werden daar de dupe van. Het Universitair Medisch Centrum in Groningen wil in het openbaar niet reageren op de kritiek van de Nationale Ombudsman. Die zegt in een rapport dat het ziekenhuis en de inspectie grote fouten hebben gemaakt in de zaak rond Baby Jelmer. Het jongetje raakte bij een operatie zwaar gehandicapt. De UMCG denkt na over een passende tegemoetkoming aan de ouders van Baby Jelmer. En in het speciaal onderwijs verdwijnen de komende jaren 3700 voltijdsbanen. Voor een deel kan het worden opgevangen via natuurlijk verloop. Maar zeker 3000 leraren, ambulantbegeleiders en onderwijsassistenten... krijgen gedwongen ontslag, zegt minister van Bijsterveld. Oorzaak de bezuinigingen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Vermeerig neemt de buigheid nog iets toe. En vooral in het westen van het land is er dan kans op korrelhagel, onweer en windstoten. Er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten... langs de westkust is de wind krachtig tot hard. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 5 graden in het noordoosten... en 7 of 8 graden aan de westkust. Vanavond neemt de buigheid langzaam af en klaart het tijdelijk op. Vannacht raakt het opnieuw bewolkt met in het zuiden van het land regen. Morgen begint de dag bewolken regenachtig, met tijdelijk ook natte sneeuw. In de middag zijn er droge perioden en breekt vooral in het zuidwesten even de zon door. Het wordt morgen 4 graden in het noordoosten... tot ongeveer 7 graden in het zuidwesten. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Kees Boman, politiek commentator... presentator ook van Troskamerbreed Breed, hier op Radio 1. Welkom, Kees. En André Zwartbol is er, eindredacteur bij het Nederlands Dagblad. Uh, klopt, hè? toch? Eindredacteur? Nee, ik ben op uh, opinieredacteur uit Opinieredacteur, ik ben niet opinieredacteur neem me niet kwalijk. Maar wel bij het Nederlands dagblad. Uh, we beginnen even over boven Erf Doorns. Dorens. Uh, die heeft op uh, niet al te sympathieke wijze de aandacht op zich weten te vestigen. De tv-presentator viel gistermiddag nogal uit naar. Ruut de Wild in zijn radioshow op uh, Radio 538. Even laten. Dus ik, ik zit met jou, zit ik godverdomme vorige week aan de telefoon. Jij zou me een beetje steunen met je, met je anti-humor. En wat hoor ik nou gisteren? Kijk ik allemaal twitters van mensen binnen. Hé, hey, Ruud de Wild zit je af te zeiken in de radio uit. Terecht. Je, want met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig, Ruut de Wild. Ik waarschijnlijk niet. Uit dat zijn vrienden waren. Gaan nou, we maar lekker uh, met, je, met je mooie kunstwerkjes maken, Ruut de Wild. Maar voor de rest, Ruut, krijg de pering, lik me reed. Hou je tijden, volgende ik dat je zie, zak je even een tand uit je peks slaan. <laughs> hij, hij zat van de week ook bij mij. Was hij echt hartstikke vrolijk uh, boven de ervendoorzicht. Heb je mazzel ik, gehad waarschijnlijk? Ja, ja, of, uh, ja, ik weet het niet. Of ik heb en jij misschien... hebt al je tanden nog, zie dus ik. Nee, dat, uh, ja. Ik heb het vriendelijk gedaan misschien oh. tegen me. ik weet het niet. Um, is dit nou uh, is dit een opzetje? Is dit acteren? Of wat is het, Kees? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, wat het vooral is, denk ik, je moet tegenwoordig wel heel veel moeite doen... om bekende Nederlander te blijven. En blijkbaar uh, moet je dan ook uh, een streepje scherper uh, praten... en mensen gewoon op de zender uitschelden. Ja, ik heb dat uh, tot voor kort nooit gedaan, maar ik ga het ook eens oefenen. <laughs> Toch niet ja. nu, hè, in de komende tien minuten? Nee, nee, nu heb ik er echt helemaal niet op bedacht. Nee. Maar uh, ik ga het wel proberen. We moeten misschien nog even de context uitleggen. Want uh, boven van heeft een programma waarin hij zelf allerlei dingen ondergaat. En hij is nu dus de afgelopen tijd bezig geweest om uh, cabaretier eigenlijk te worden. En dat, ja. wordt dan, dat, ja, dat, dat moet dat leiden tot, tot een oudejaarsconference. Ja. En hij treedt ook op. Hij vertelde bij mij ook dat hij in spijkenissen voor 50 man zo maar. stond. Um, wat, wat, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ja, ik, ik vraag me af of, of je dan hier volle zalen mee, ga, mee gaat trekken. Uh, uh, het... Als mensen heel uh, grappen over jou maken... ik bedoel, uh, als je dan nog wat van wat zelfspot uh, uh, blij kunt geven... Dan, dan, dan zou je er misschien nog wel wat mensen mee trekken. Nee, ja, ik, ik kan dit helemaal niet plaatsen. Joh. Ik denk, wat, wat is dit voor een, wat voor een drukte schoppen? Kijk, misschien is het een programma maken die, die altijd in control was... en nu, uh, ja, nu uh, aan de andere kant van de lijn staat... en mensen gaan nu dingen van hem vinden. Hoewel, dat vond, vonden geloof ik al heel veel mensen al heel lang. Maar ja, nou ja... Uh. Maar is het ook, houden we er ook nog even rekening mee... dat dit misschien gewoon toch een soort publiciteitsstuntje is om... om ja, hij, hij treedt nu op in theaters en straks dan die oudejaarshow... om daar nog wat kijkers voor te genereren? Nee, dat zou gewoon best kunnen. een relletje kunnen. creëren? Maar, nou ja, goed, het, het, is, het is ook geen onzin als ik zeg... dat je meer moeite moet doen dan in het verleden... om airtime te blijven krijgen... en aandacht voor je kunstjes te genereren. Dus ja, misschien moet je daardoor gewoon wat feller... en wat krassere dingen zeggen. Het ja. zou best kunnen. Maar het klonk overigens... Uh, meer als iemand die een slechte nachtrust achter uh, zich heeft... of te laat zijn pillen heeft ingenomen. Dus ik weet het niet precies. Nee. Hij, ik begrijp dat hij vanochtend bij Edwin Evers... Uh, ook op vijf uur achter zijn, zijn excuses dan weer heeft aangeboden. Oh, Oké, okay. nou, dat is wel allemaal koekenij dan. Uh, wat een rel weer, citaat van Boven van Doorns. Ik uh, schaam me er wel een beetje voor, uh, voor de woorden. Er zit gewoon ergens diep in mij een pitbull. Als ik me dan verneukt voel, ga ik ervoor. Of ga ik er hm. bovenop? sorry. Uh, ja. al dus de SBS-presentator. Ja, <laughs> nou, dan zullen ze blij zijn bij SBS. <laughs> ja. We hadden even, we hadden, om nog even in dit genre te blijven... we hadden een tijdje terug even dat, dat akkefietje... tussen Gerard Joling en Tatjana Simit. Dat was de, bij de presentatie van een kalender. Waarbij, een kalender van Tatjana voor de goede oh. orde. Uh, Joling was daar en die, die, die liep daar even langs zijn neus weg... Dat hij, dat hij ooit met haar het bed had gedeeld. Dat bleek later helemaal niet waar te zijn. Dus dat hebben ze nee, ook verzonnen. ik kan me voorstellen. Om... <laughs> maar je moet toch wel ergens van op aankunnen, lijkt me in dit leven. Ja, dat zou ik wel heel prettig vinden, ja. Ik uh, bedoel, dat gaat op een heel ander vlak dan het voorbeeld wat jij nu noemt. Ik bedoel, toen van de week uh, dat met uh, Frozen Planet... Uh, hè, dat er op een gegeven moment een deel in de dierentuin blijkt te zijn opgenomen. Ik bedoel, een klein deeltje weliswaar, maar... Nou, als, als, als trouw kijker dacht ik toen ook wel even van... Uh... Nou, jammer. Ik bedoel, uh, ik kon er mijn leven, het blijft verder een mooie serie. Maar weet je, daar had ik dat dus ook. Ja, het is toch die Edinburgh denk je dan? Die, die, die is sowieso niet nodig, maar... Nee, nee, nee. En ik weet ook niet hoe je dat nou uit moet leggen als je zo'n onderdeel... Je kan moeilijk wel op een gegeven moment een soort tekst onderin beeld van dit is oude Hans Dierenpark. Dat is ook een beetje raar, je kan het ook niet van tevoren zeggen. Maar goed, het zijn wel van, je voelt je als kijker een klein beetje bij de neus genomen. Ja, nou, hij zou dat in de voice overgang kunnen zeggen natuurlijk. Ja, want wat ja, u nu dat... ziet, dat is niet echt op de Noordpool of de Zuidpool gebeurd... maar uh, ja, ja. gewoon in de dierentuin. Ja, maar als je op, de, op, op die Zuidpool gaat zitten wachten... tot zo'n <lacht> beertje is geboren, nou ja. weet je hoe koud het daar is. Dus ik snap ja. best wel dat ze dat in de dierentuin doen. Ja, nee. Ik snap het ook wel. En ik bedoel, ze hebben al heel veel geduld gehad voor die serie. Dus ik bedoel, al, alle bewondering daarvoor. Zullen we het even over de politiek hebben? Uh, daar da, straks bij de collega's van de Vara ging het er ook even over. Want er komen weer allerlei verkiezingen aan. De NOS Radio is op zoek naar de politicus van het jaar. Eén vandaag doet uh, hetzelfde, uh, ook... Uh, zoekt de NOS nog het uh, politieke moment van het jaar. En dat doen Paul en Witteman ook weer. Die hebben daar deze week een oproep voor uh, lopen. Um, Kees, ben jij al lijstjes moe? Nee, ik, ik bedenk me ook opeens dat... Uh, ik presenteer met Margit Vrooman samen... het uh, enige echte politieke programma bij de publieke omroep, namelijk kamerbreed. En wij zijn gek genoeg nooit op het idee gekomen... van die politicus van het jaar. Ik denk echt dat wij een ontzettend iets aan het missen zijn. Nee, ja, mensen vinden het hartstikke leuk, lijstjes, altijd. Ik hoor uh, iemand lachen, Kees. Het beste, ja. nou ja. ja volgens je niet... mij hebben jullie een hele goede keuze gemaakt om dat niet te doen. Dat is gewoon dat getuigt ook weer van de originaliteit om het niet te doen. Ja, maar zo hadden we het niet gepland eigenlijk. Dus oh. dank daarvoor. <laughs> uh, maar um, ja, nee, het is natuurlijk wel zo, mensen vinden lijstjes altijd leuk. Het beste boek, uh, uh, de langste Nederlander, uh, de mooiste film. Uh, en daar hoort dat een beetje in bij. Ik vind maar, het wel inflatie. een beetje samenwerking zou toch niet heel ja, handig zijn geweest? Leest. Ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... ik uh, ben politiek commentator bij Eén Vandaag... maar niet alleen daarom zeg ik dat. Uh, ik vind de, de peiling van de beste politicus van het jaar bij Eén Vandaag... eigenlijk de, eer, de eerlijkste en de meest echte. Want daar zijn uh, mensen uit een opiniepanel van Eén Vandaag... zijn 40.000 mensen, die kiezen iemand. En, en bij daar, de NOS doet, doen de collega's het, hè? de journalisten? Als ze op tijd hun formuliertje hebben ingevuld... dus ja, ik geloof dat het er honderd uh, mensen, honderd journalisten zijn of zo... Die dat, die dat doen, dat weet ik niet precies. Maar ja, en die, zij doen het ook precies dag, één dag. Eén dag voordat één vandaag met de politicus van het jaar komt. Heel flauw. Um, ja, nou ja, goed. Oké, okay, het zij zo. Ja, ik hoor toch dat je meer, <lacht> uh, meer tros, uh, <lacht> trots bent dan uh, de NOS. Uh, nee zeg maar in de hoor, geval. ik luister naar al die programma's. En alle collega's zijn me even lief. <laughs> Hebben jullie bij het Nederlands Dagblad nog overwogen om er een lijst tegenaan te gooien? Nee, nee, nee. Om reden die ik net noemde. Goh, dat is, het, is, het is gewoon verre van origineel. En het is, het is toch ook nog wel heel aanpak. Want Kees noemt dat, dat panel van één uh, van Vandaag. Dat, dat is toch een hele organisatie. Dat, bedoelt, dat moet je toch wel even goed, uh, goed in touw zetten. En dat, dat doen ze daar dan ook. Ik heb wel zoiets van, joh, zijn we, zouden we in Hilversen in staat zijn... Om, uh, om er gewoon één grote show van te maken? Dan ja. is het wel weer leuk. Dan... dan uh... Werkt dan eens een keer samen, is misschien wel heel ja, raar, maar dat, uh, dat ja. zou je dan maar dat, dat, doen. Maar dat is volgens mij in het verleden ook wel eens gebeurd. De NOS en een vandaag uh, gesprekken daarover hebben gehad, gesprekken, maar dat is, dat is ja, er nooit van, dat van gekomen. Dat doet iedereen in Hilversum, he. praat met en, maar, elkaar. maar waarom dus kan dat weet... dan niet? Waarom gaan we niet als, als publieke omroep gewoon zeggen, nou, dit is de verkiezing. Uh, je laat de vakgenoten en het publiek uh, daar dan in, uh, een, een deel in stemmen. Ja, ik denk dat het niet kan omdat heel veel mensen het toch leuk vinden om, uh, uh, om veel te vergaderen hier in Hilversum. Want anders was er ook al lang één, één omroep. Dus ja, ja. Zo, dat, dat hoort erbij. Goed. Zwaar. Time uh, kiest elke uh, jaar uh, de persoon van het jaar. En dit keer is dat de betoger geworden. Um, ja, wat vind je ervan, uh, André? Ik vind het mooi. Alleen ik had wel gehoopt dat, uh, dat die eerste betoger, de, dat was ook geloof ik een beetje het opstapje voor Time, die Tunesische Tunesi straatverkoper, ja, ja. die zich toen uiteindelijk met, met benzine heeft overgoten en het niet heeft overleefd, maar dat was wel de aanzet voor die revolutie daar. Ik had gewoon mooi gevonden als ze hem als persoon hadden uitgekozen. Want de betogers zijn er ook wel weer heel veel. Uh, en dat, dat kun je heel mooi bedoelen. Maar wat mij betreft, hadden ze gewoon die ene man mogen uitkiezen. Een soort postume eerbetoon ja, Je vindt het ook een devaluatie dan, ofzo? Want je ziet natuurlijk wel als beelden van die occupiers hier in Nederland op sommige ja. plekken. Ja, dan denk je, dat zijn. En ook betogers. Nou ja, daarom. Dat want dat, dat hebben mensen ook wel gevraagd. Joh, wat zijn dat allemaal voor, voor. Zit daar ook niet een stelletje ongeregeld tussen? Mm -hmm. En uh, kijk, bij, bij die Tunesië, dat was een hoogopgeleide man. Die werd van armoestraat verkopen. Toen werd er ook nog eens een keer zijn vergunning afgepakt. Omdat hij. Uh, nou ja, hij, omdat hij, die had hij moeten Nee, hij had geen vergunning. En daarom werd zijn boeltje afgepakt. Nou, en toen heeft hij dus zelfmoord gepleegd. En uh, uh, uh, een, een, een, een absoluut een, een mooi symbool van de wanhoop. Van ja, mooi tussen aanhalingstekens. Dus ik, ik had dat gewoon beter gevonden. Een van de persoonlijker tekenen? ook. Ja, nou ja, het toont ook eigenlijk aan... dat want Time heeft in het verleden wel eens gewoon politieke leiders... Uh, op de cover gezet aan het eind van het jaar. En dat is nou precies het gegeven van deze tijd. Er zijn geen politieke leiders meer waar wij echt uh, tegenop kijken. En die echt uh, uh, onbevangen uh, goed zijn en goed doen. Dus ik snap wel dat ze de betogers hebben genomen. En die hebben natuurlijk ook wel wat losgemaakt dit jaar. Mensen die in opstand komen tegen een onderdrukkende staat... En dat vind, ik wel, euh, ja, dat vind ik wel een reden om dat op een cover te zetten. Toch is het, want vorig jaar was het die Mark Zuckerberg, hè, de oprichter van Facebook. Dan, dat is wel duidelijk. Je weet gelijk, oh ja, dat is, dat is hem. Uh, bij betogen, ja, dat zijn inderdaad de mensen die aan de basis van die Arabische lente stonden. Maar ja, dat zijn ook een paar idioten die uh, in, in zo'n tentje... Uh, op, ik wil daarmee niet gezegd dat alle nou... occupiers idioten zijn. Maar, nee, je, maar je ziet maar ik... wel eens beelden van mensen die voelen zich ook betogen Ja, maar ik denk niet dat ze de occupiers... Occupy-beweging, echt per se, noem ik. Het gaat natuurlijk echt om de Arabische lenden. Een, een volk wat jarenlang uh, uh, onder, onderdrukt wordt. En dat er gewoon zegt: nou is het genoeg en ook echt daar hun nek voor uitsteken. Stel de Occupy-beweging is vooral uh, kamperen in de binnenstad. Ja. Ik, ik, ik begrijp trouwens wel dat die wel echt met name ook genoemd zijn... maar dan met name inderdaad in Amerika. Ja, Wall Street. Mm, ja, daar hebben ze wel wat ja. losgemaakt en een discussie losgemaakt. Dus je moet het ook niet helemaal uh, wegpoetsen. Er is natuurlijk wel een onderstroom in de samenleving... waarbij mensen het volk zeggen, uh, het is uh, genoeg geweest. Dus ja. ik ben benieuwd wanneer wij dat hier echt gaan meemaken. Ja. Want het betogen, dat zit ons niet echt meer in het bloed. Dat was vroeger wel anders. Nee, maar goed, het, het, het kan ook wel weer komen. Maar misschien meer in de vorm van, van die flashmops uh, of op of, of andere manieren. Maar uh, uh, Nou, eerlijk gezegd, dat, nou ja, je moet zeggen, de Occupy in Nederland, dat was nou niet echt uh, dat we daar massaal op uh, afkwamen. Ik heb niet het idee. Ik heb, ik heb lak zo zeggen, ik heb het idee dat er soms ook maar weinig nodig is om het wel te laten gebeuren. Al is het maar omdat we de voorbeelden om ons heen zien en denken, nou, in dat soort, bij dat soort regimes daar in het Midden-Oosten, daar heeft het al zo'n effect. Wie weet wat voor effect dat hier zal hebben. Ja. Maar goed, ik herinner met de kruisraketten. Uh, Zeker. De, de, de, mm -hmm. de dam, gaan we naar de Dam? je kan nou ja, dus ja. waren dan de vakbondsleden. Hè? Ja, ik bedoel, toen to stond het wel helemaal vol. En dat de, tegenwoordig is het ook heel makkelijk... om achter je computer even een, een, een, een sympathiebetuiging of te... Of een scheldkanonade los te laten. Ja. ja, nou ja, ik denk wel als het mensen echt het water aan de lippen staat... dan uh, komen ze uiteindelijk wel het huis uit. Ja, ook in Nederland. Nog heel kort even over dat proefkonijnen. Dat was gisteren voor het eerst. Dat was al in de aanloop heel veel gedoe. Mensenvlees eten en zo. Ik geloof dat het nu in de eerste uitzending helemaal niet zat. Nee, ik heb het gezien. Ik had een hoop van die aanlopen nog niet eens zo meegemaakt. Het ging er redelijk onbevangen naar kijken. Wetenschap op zijn BNN's. Ik vond het wel een grappig experiment. Het is natuurlijk hartstikke verboden. Met een blinddoek op gaan autorijden. Iemand die naast je dan instructies geeft. Hier naar links, daar naar rechts. Maar uh, ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat zou gaan. Dus. Uh, maar uh, ja, nou. Dat, uh, maar publicist... Het wordt verkocht als een wetenschappelijk programma. Ja, dat ja. is echt niet. Er zit een forum daar en dat, dat, dat mag echt wel. Die zijn de... allemaal gepromoveerd bij professor Stapel in Tilburg. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, goed, dat mag echt die naam <laughs> niet hebben. Het is, het is gewoon uh, allemaal lekker op zijn BNN's. En. Uh, um, Nee, mijn wetenschap. Uh, nee joh. nee. iemand, wordt iemand onder stroom gezet? Je hoort niet hoe, oh, ja, die hoeveel dat een elektrische stroom. Ja, ja. hoeveel stroom dat is? Je hebt, ja. geen, je hebt geen benul. Ja, dat wil ik dan ook allemaal weten. Ja, ja, en ja. Koken, koken in de afwasmachine. Nou, ik heb het inderdaad wel uh, gezien en de meestal nozele vraag. Uh, dat vind ik op zich wel een goede rubriek. De meest onnozele vraag van het jaar. Dat is misschien wel een goed idee ook voor, uh, voor, voor ons programma. Brein. Maar uh, nee, ja. ik, ik vraag me wel eens af... welk formaat kun je nog bedenken om uh, te chockeren of om op te vallen? Uh, hoe hard kan je iemand op zijn neus slaan voordat hij er dood bij neervalt? Ik ga het vanmiddag nog inleveren bij Endemol... Ik mis het gen om dit soort programma's echt leuk ja. en belangrijk te vinden. Ja, ja dat zijn belangrijke zaken. Um, zeker. Nou, dank dat jullie hier waren voor gedaan, dit mede Kees Boman en André Zwartbol waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Dan gaan we snel door naar de andere kant van de tafel. Daar zit Victor van Kleef, die is 26 jaar, hij komt uit Den Haag. Afgestudeerd geschiedenis. Klopt, ja. En op zoek naar een baan, hè? Ja, klopt. Wat zou je graag willen doen, Victor? Oeh, ja, dat is lastig. Ik werk nu uh, deels hoor. Niet, ik heb geen vaste baan nog, maar ik werk in een slijterij... en ik werk voor een museum. Maar be beide banen stop ik binnenkort, dus ik zoek iets... Uh, ik vind het wel mooi met de... ...voor mijn eigen bedrijfje te beginnen zelf ondernemen. Daar heb ik altijd okay. wel waardering voor. Maar die geschiedenis is dan gewoon een brede opleiding... Ja. ...waar je eigenlijk alle kanten weer op kan? Ja, wat dat betreft geschiedenis is heerlijk om te studeren... ...omdat je ja. juist van alles wat weet... ...en uh, klaar bent voor de maatschappij, dat ja. kunnen je zeggen. Kijk, of je de recente geschiedenis ook een beetje bijhoudt, bijgehouden... ...namelijk uh, die van de afgelopen dagen zo'n beetje... ...want dat is aan de orde in de nieuwsquiz. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Tuf, tuf, tuf, plof, plof. Ons autootje, ons autootje. Er is een ruzie binnen de coalitie uitgebroken over het voornemen, overal waar het kan, de maximumsnelheid te verhogen. De minister wil maar liefst 130 miljoen euro uittrekken om de verhoging mogelijk te maken. En de tijdswinst die het op gaat leveren, dat is natuurlijk ook wat waard. Duf, duf, duf, duf, duf, duf. Ja, ik ben boos, eh, want ik vind gewoon als, als volwassen mensen onderling afspraken maken, dan hou je daar gewoon aan. Uiteindelijk hebben we ook met elkaar afgesproken dat we naar 130 kilometer per uur gaan in dit land. En eh, ja, dat staat toch wel klaar in het regeerakkoord. Even, even de huiskamer vraagt dat liedje. Wie denkt u nou dat dat waren? Weet jij het of niet? Ik weet het niet. Hé, hey, niemand? Het waren Peppy en Kokkie hoor. Ja... Het is een van de paradepaadjes waar het kabinet al snel na de beëdiging een wit voetje mee probeerde te halen. 130 rijden op de snelwegen. Maar minister Schults van Hagen van Verkeer die krijgt nu forse kritiek. Hier is vraag 1. Vrij onverwachte kanttekeningen worden geplaatst door Kamerlid Sander de Rauwe. Die 130 miljoen voor het aanpassen van wegen veel te duur vindt. Van welke partij is die? Van het CDA. Dat is goed. VVD'er Charlie Abtrout is daar boos over. Hij vindt dat Schultz' plannen voldoen aan het regeerakkoord. De Rauwe wijst er echter op dat in dat akkoord geen budget is afgesproken... en dat hij daarom nu op de rem trapt. Vraag 2. Schultz gaf toe dat als volgend jaar de maximumsnelheid... naar 130 km per uur wordt opgeschroefd... nog niet alle snelwegen daar qua veiligheid voldoende op zijn toegerust. Welk percentage van de snelwegen voldoet niet aan de eisen? Hoeveel procent? Ik dacht zo'n 20 700 kilometer ongeveer. Dat is goed. Alle wegen aanpassen duurt nog tot 2014... maar de minister wil toch eerder de nieuwe snelheid invoeren... om zo een lappendeken in het wegennet te voorkomen. Dat is een letterlijke uitspraak van de. Vraag 3. Er zijn al een paar trajecten waar bij wijze van proef 130 mag worden gereden. 1 maart was de eerste aan de beurt. Op welk bekend stuk weg mag vanaf die datum harder worden gereden? Ik dacht het stuk van de A12. Dat is niet goed. Het is een stuk van de A7, namelijk de afsluitdijk. Ja, nee, dat van rondlang naar, naar Zurich. Ja, um, ja. Die, dat is het dus. We gaan naar de vraag met een geluidsfragment. Dus de vraag is simpel: wie is hier aan het woord? Van mijn nieuwe coach mag ik sowieso niet boos worden, mag ik niet meer het slaan en mag ik niks bijna doen. Dus kijk, mijn vader die was daar juist nou, eigenlijk anders over. Die zei altijd: nou, doe maar wat je wilt, weet je, als je maar wint. Dat is uh, Michele Krajicek. En dat is zij, uh, de tennister. Ziet het weer helemaal zitten, vertelde ze gisteren bij de Wereld Draait Door. Ze heeft een nieuwe trainer, ook een nieuwe liefde. En ze praat ook weer gewoon met haar vader en haar broer. Vraag 5. Krajicek kondigde aan dat ze zich voor volgend jaar een concreet doel heeft gesteld. Ze wil de top 50 van de wereld halen om zich zo te plaatsen voor welk bijzonder toernooi? Nou ja, ik zou zeggen Wimbledon. Dat is natuurlijk het mooiste toernooi dat er is. Dat is zeker, maar uh, dat is het niet. Het is het, uh, volgend jaar is er nog een belangrijk tennistoernooi. Het Olympisch tennistoernooi natuurlijk ah, in Londen. Ja. Uh, daar wil ze zich graag voor plaatsen. Uh, dat is wel opmerkelijk trouwens, want veel echte proftennissers... die halen daar vaak wel hun neus voor op. Die gaan daar gewoon niet eens heen. We gaan naar de laatste vraag. U krijgt uh, aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is simpel, hè? wat bedoelen we hier? Dus het gaat om echt om één term die we willen horen. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben vernoemd naar een hulpje van de god Thor. Stop... Ik denk de tijd. Ik dat, denk... Is snelle, trouwens, hè? dat is trouwens, dat realiseer je. Als ja, het dat is ik zonde... zeker. Ja. Het gaat om Tialf, een nieuw Tialf, de bouw van het stadion. Ik ben heel benieuwd of, hoe je daar nou weer op komt. Want de volgende zou zijn geweest... Mijn treinstation wordt alleen bij evenementen gebruikt. Zou nog kunnen. In 1986 werd ik als tweede ter wereld overdekt... Hij begint al te knikken. Ja, hij ziet hem aankomen. De provincie Friesland wil mij vervangen... door een nieuwe ijsbaan naast het avalenza stadion Het is inderdaad uh, Tjahov, zeggen ze daar geloof ik. Het hulpje uh, heette Tjalfi en stond bekend om zijn snelvoetigheid. Marcel, uh, Marvel Comics maakte er trouwens ook nog een stripfiguur van. Dat had te maken met die eerste aanwijzing dat het het hulpje van Thor was, de god. Um, dat was uh, lekker binnenkomen, want je hebt er nu zeven. Uh, daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Vijf zijn er nodig om over de hoogste score tot nu toe heen te komen. Dan kom je op 35, die hoogste score nu is 30.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 Vandaag luidt de stelling. De Irak-oorlog is zinvol geweest. De Amerikaanse president heeft de laatste oorlogstroep uit Irak een warm welkom thuisgegeven. Daarmee is een eind gekomen aan negen jaar oorlog in Irak. Volgens Obama is Irak nu soeverein, stabiel en onafhankelijk. Maar de vraag is natuurlijk, is dat wel zo? En als het al zo is, rechtvaardigde dat een oorlog die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Daarom onze stelling, de Irak-oorlog is zinvol geweest en we zijn benieuwd naar uw... Reacties, dat kan, door te bellen naar 0800 1101. Dat is een gratis telefoonnummer. SMS'en kan. Ik ben het SMS-nummer kwijt. 7070 is het SMS-nummer. Ja, dat is hem. 7070. En verder kunt u op de site stemmen: www.stand.nl. U mag natuurlijk ook twitteren eens of oneens. Doe dat dan met Hekje Standpunt. We gaan naar deel 2 van de quiz. Victor van Kleef, 26 jaar uit Den Haag. heeft gelijk al een ferme klap gemaakt. Zeven gescoord in de factor, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Dat betekent, zei ik al, dat er in ieder geval vijf vragen goed moeten zijn... om de hoogste score tot nu toe te halen. Maar ja, morgen komt er nog een kandidaat, dus lief liefst zoveel mogelijk goed. Daarvoor 90 seconden, we doen uh, uh, het kanon. Veel vragen dus, als je het antwoord niet weet, pas roepen. Hier komen ze. De nationale nieuwswist. Wie heeft uitgesloten dat hij ooit nog topman van Microsoft wordt? Pas. Dat is Bill Gates. Wat is de naam van de Nederlandse trainer die met Fulham is uitgeschakeld in de Europa League? Jol. Is goed, Nederlanders geven dit jaar 5 miljoen euro minder uit aan welk soort inkopen. Kerstinkoop. Dat is goed. Welke zoekterm staat opmerkelijk genoeg op de vijfde plaats van meest gezochte woorden bij Google? Uh, Bieber. Nee, Google. Op welke doordeweekse dag wordt er straks geen post meer Nadag. bezocht? Dat is goed. De 80 verjaardag van welke schrijfster wordt gevierd met een tentoonstelling in het Letterkundig Museum. Uh, pas. Dat is Yvonne Keuls. Hoe heet de Twente-speler die gisteren scoorde met een fraaie omhaal? Lukke Jong. Goed. Welke minister voelt er niks voor om het pensioenakkoord weer open te breken? Camp. Is goed. Kleinkinderen van welke autofabrikant willen compensatie voor de nationalisatie van dienstbedrijf? 1945. Fiat. Nee, het was Louis Renault. Welk museum verhuist zo goed als zeker naar Landhuis van... Oud-Amelisweerd, vlakbij Utrecht? Nog een keer? Uh, pas. Armando Museum. De motie van wantrouwen van de Partij voor de Dieren... tegen welke staatssecretaris Lekker. is verworpen? Is goed. Het aantal van wat voor ingrepen is afgelopen jaar opnieuw gedaald... naar 32.000? Eh, uh, autoinbraak, ik weet niet. Nee, het zijn abortussen. Directeur Consumenten van welke telecomprovider... vindt dat abonnementskosten te laag zijn? Uh, KPN. Dat is goed. Welk mini-staatje gaat toetreden tot de Schengenzone? Uh, Andorra. Nee, Liechtenstein. De Fiat heeft een illegale fabriek opgerold... waar wat wordt geproduceerd? Uh, pas. Sigaretten. De Europese Unie gaat weer uh, met welk land praten... om in de toekomst reizen zonder visum mogelijk te maken? Albanië. is het wel in de buurt daar. Rusland is het, uh, is het uh, antwoord. Um, de vraag is, heb je de zeven goed? Want dan ben je over die hoogste score heen. Wat denk je zelf? Ik moest er vijf goed hebben, toch? Oh, nee, neem me niet kwalijk. Ja, och, je geeft het al weg. Nee, je moest er vijf hebben inderdaad en je hebt er zeven. Dus ja. Dus één een mij Oké. Okay. Uh, je hebt het gehaald, kortom. Zeven maal zeven is namelijk 49. En dan ben je hoger dan 30. Ja. Of het genoeg is voor de overwinning, dat weten we even niet. Morgen, nee, morgen dat... nog een kandidaat. Pittige vragen. Ja, het is lastig, af en toe. Um, maar goed, je hebt er hier aardig doorheen geslagen. Je krijgt in ieder geval van nu mee het uh, normale prijzenpakket. Kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox... We wensen je alle sterkte. Dank. Met het vinden van een mooie baan. En uh, wie weet spreken we elkaar morgen dan. Want dan mag ik ook nog een keer 300 euro uitkeren. En dat is helemaal niet verkeerd voor een ex-student. Nee, ik hoop het graag. Oké. Okay. Succes. En wie weet spreken we elkaar dus morgen. Uh, als u denkt, nou, daar kan ik ook wat hij doet. Uh, meld u aan. Dat kan uh, via de site radio1.nl. Daar staat ook een verkorte versie van die quiz. En als u die dan speelt, dan komt hij uiteindelijk bij een aanmeldingsformulier... Uh, maar een mailtje naar nieuwsquiz.ncv.nl is ook hartstikke goed natuurlijk. Dan uh, zien we u elkaar wellicht hier een keer in deze studio. Ik verwijs u door naar uh, kwart over één want dan gaan we het hebben over gratie. Uh, in Thailand was het weer even aan de orde, want koning Boemibol was jarig. En dus kregen 22.000 Thaise gevangenen gratie. In Nederland gebeurt het eigenlijk nog maar heel weinig. En de vraag is, uh, is dat goed of is dat slecht? Het antwoord komt zometeen na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Europees Voetbal op Radio 1. Vanavond de Europa League. Met vanaf 7 uur flitsen van PSV Boekarest. Wordt gekopt. Blijft een beetje hangen. Die schiet hem drie. En vanaf half 9. Bij de tweede paal met de 3-2. AZ, metalist gaat. Voorzet. Ja, hij zit erin. Wat een schopfase van deze wedstrijd. De Europa League.